Een vraag of hij het doorgeeft aan Bavelaar. Wat moet ik dan zeggen? Dan moet ik siepen, natuurlijk. Dus niet dat je hoofdpijn hebt. <coughs> nee, ziek. Kou. Altijd heeft ze gisteren ook ziek gemeld. Die heeft ook kou gevat, zeker hier gisteren.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 Dan ben je ook al een dokter soms. <coughs> weet je dat soms ook al beter? Nee, ik ben geen dokter. Zeg dan niet zulke verschrikkelijke dingen. Dat nee, is geen sadisme. Wat het is, dat weet ik niet. Maar een schande is het wel om zo over jezelf te praten. Als je zo over jezelf praat, dan moet je thuis blijven. Dan hoor je in je bed in plaats van de martelaar te spelen. Maar nee, ik ben geen martelaar. Maak dan ook niet van zulke idiote opmerkingen. En dan nog maar eens...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 Ik heb u een paar dagen niet gezien. Ik heb een vergadering gehad. Ha, heb jij nog iets van af gehoord? Al, is ziek. Ja, dat weet ik. Maar ik vroeg me af of jij weet wat hij heeft. Nee, maar ik maak me zo langs, want wel ongerust over. Zo erg zal het toch niet zijn. Als je zo vaak ziek bent en zo lang. Maar hij is toch nog jong? Hij is jong, maar je ziet dat toch ook wel bij jonge mensen? een verkoudheid en weg zijn ze.